Sluit aan, het gaat vanzelf, je huppelt lekker mee. Hey! Daar staat je blik op half elf, kom zing nu maar voor twee. Hey! Met zo'n jovelfeest de mensen narigheid. Zo ga je door tot morgen, vroeg tot in de eeuwigheid. Achter elkaar, achter Just